Alhamdulillah alhamdulillahin, hamdou wa nasain wa nastaqfuro wa na'udhu billahi min shurur anfusina wa syyaat amalina. May Allah, fala mudillah, wa mijyudlil fala hadillah. Wa shaddu an la ilaha illallah, wahdahu la sharikalah. Wa shaddu an Muhammadan abduhu wa rasuluh. Amma ba'd, Vaak worden wij moslims door de niet-moslims met de vraag geconfronteerd: waarom denken jullie de enige waarheid in pacht te hebben? Waarom denken jullie altijd gelijk te hebben? En op zich vind ik dit een terechte vraagstelling van iemand die de islam niet van dichtbij heeft meegemaakt. Terwijl degene die als moslim door het leven gaat en zich laat leiden door de goddelijke regels van de islam, juist de islam als een gunst van Allah ervaart en bewust is van de grote waarde van dit geloof en dit gevoel, ...van veiligheid en zekerheid die zich voordoet bij de moslims... ...is het gevolg van een aantal zaken. En tijdens deze les zal ik proberen een aantal van deze zaken te belichten... ...in de hoop dat ik een antwoord kan geven op de vraag... ...waarom geloven de moslims dat zij de enige waarheid in pacht hebben. Als eerste richten wij het woord tot een ieder die zegt... Niet in God te geloven. En zeggen wij tegen hem. Jij bestaat toch. Jouw bestaan is iets dat jij niet kan ontkennen. En dit geldt ook voor het bestaan van de aarde en de hemelen. En ieder weldenkend mens weet dat een bestaand iets een maker nodig heeft. Wetenschappelijke feiten tonen aan. Dat men nood heeft kunnen waarnemen. Dat vanuit levenloze Materie vanzelf iets is ontstaan. En daarom wordt verteld dat een bekende wetenschapper, er is ook gezegd dat het Newton was, die in God geloofde en niet gelovige vriend had die hij probeerde uit te leggen dat er wel een God moest bestaan. De in God gelovende wetenschapper had het zonnestelsel nagemaakt. Zijn vriend, ook een wetenschapper zag dit meteen en vroeg, wie heeft dit gemaakt? Hij antwoordde toen, niemand. Zijn vriend geloofde dit toen niet. De wetenschapper die in God gelooft, zei toen, maar als je niet gelooft dat dit niet door niemand is gemaakt, hoe kan het dan dat het echte zonnestelsel, dat nog zoveel ingewikkelder is, door niemand is gemaakt? En altijd Wanneer archeologen een stad vinden die onder het zand begraven ligt... ...dan beginnen zij zich onmiddellijk af te vragen... ...wanneer deze stad is gebouwd en door wie. En je hoort nooit een van hen mijmeren... ...dat deze stad ontstaan is onder invloed van natuurlijke factoren. Want dan zou hij gelijk voor gek worden verklaard... ...omdat simpelweg niets uit het niets voorkomt. Toch zijn er mensen die iemand voor gek verklaren, die zegt dat een stad die onder het zand is gevonden, uit zichzelf is ontstaan, maar zij durven moeiteloos aan te nemen dat dit heelal zonder maker tot stand is gekomen. Beste mensen, wij moeten toegeven dat deze wereld met al zijn verfijning, pracht, aspecten en natuur, de creatie is van God, de maker. En wij met al onze Lichamelijke en geestelijke vermogens zijn de creatie van God. En alles om ons heen is de creatie van God. En deze God heeft ons niet doelloos, lukraak en nutteloos op deze wereld geplaatst. Hij wenst van ons dat wij ons aan hem onderwerpen. En de taak van aanbidding op ons te nemen. En daarom stuurde hij verschillende profeten om ons hierover in te lichten. Profeten over verschillende tijden en periodes. Naar verschillende volkeren met verschillende spraakklanken om één en hetzelfde boodschap te verkondigen. Namelijk geef Allah zijn alleen recht op aanbidding en ken hem geen deelgenoten toe. Een andere reden waarom wij de waarheid in pacht hebben is omdat een moslim één God aanbidt en kent hem geen deelgenoten toe. Eén God die in het bezit is van prijzenswaardige namen en eigenschappen. Eén God die zijn gelijken niet kent. De moslim wendt zich tot die ene God. Vertrouwt op die ene God. Zoekt hulp bij die ene God. Gelooft dat die ene God bij machten is om alles te doen. En hij behoeft nog vrouw, nog zoon. Eén God die de hemelen en de aarde heeft geschapen. Eén God die leven geeft en ontneemt. Eén God die schept en zijn schepping van onderhoud voorziet. Eén God die de smeekbedes van zijn dienaren verhoort. Eén God die alle zonden van zijn berouwvolle dienaren vergeeft, ongeacht. De ernst en de omvang van hun zonde. Eén God die op de hoogte is van het openlijke en het verborgene. Eén God die op de hoogte is van het ongeziene. En handelt uit ultieme wijsheid. En daarom hebben wij, moslims, vrede met de keuzes die Allah voor ons maakt. En vrede met Zijn voorbeschikking. Want alles wat ons overkomt is ten bate van ons. En komt voort uit de wijsheid van God. Een andere reden. Waarom wij de waarheid in pacht hebben, is vanwege het keiharde bewijs waarover wij beschikken, namelijk de Koran. Een Arabisch boek waarmee Allah iedereen uitdaagde die zich tegen de islam zou verzetten om met een gelijknamig boek te komen. Maar geen van de toenmalige Arabieren was bij machte om deze uitdaging aan te gaan. Ondanks hun ongekende redekunst en welsprekendheid die niet meer geëvenaard kan worden en zeker niet door de huidige mensen. De inhoudrijke stijl van de Koran wordt gekenmerkt door een hoog niveau van verhevenheid, compleetheid, schoonheid en zoetheid dat zijn gelijke niet kent. Ook is de Koran een boek waarin over zaken en verhalen wordt gesproken die zich in het verleden hebben voorgedaan. En waar Mohammed vrede zijn met hem nooit van had gehoord, zoals de verhalen van de profeten. Tevens heeft de Koran over zaken gesproken die zich in de toekomst zouden afspelen. En die dan ook later zijn uitgekomen, zoals het vredesakkoord van Hudebiya. Die Allah in de Koran een grote zegen noemt, terwijl de moslims toenertijd dit vredesakkoord als een belediging en kwetsing Beschouwde En achteraf bleek natuurlijk Allah gelijk te hebben. En groeide het aantal moslims gedurende dit vredesakkoord tot een ongekende grootte, tot een ongekende hoogte. Ook werd de profeet Vrede zij met hem vaak door Quraysh op de proef gesteld. Door het voorleggen van verschillende vragen die zij van de lieden van het boek te horen hadden vernomen, te horen hadden gekregen. Zoals de vraag omtrent Dhul Karneen, de ziel. En de mensen van de grot. En telkens wist Mohammed, sallallahu het goede antwoord te geven. Ook het feit dat de Koran de onjuistheden van de christenen met betrekking tot Jezus aantoonde. En hen aansprak op hun afdwalingen. En die van de joden is een bewijs van de echtheid van dit boek. Want hoe anders kan een ongeletterde man... De joden en de christenen onderwijzen in hun geloof. En het is uitgesloten dat dit boek het werk zal zijn van Mohammed, sallallahu wa Want in datzelfde boek wordt ook hij soms op zijn handelingen aangesproken door Allah, subhanahu wa ta'ala. Zoals in geval van de blinde man en de krijgsgevangenen van Badr. Een andere reden waarom wij vinden dat de islam de enige waarheid is is de inwerking van de islamitische daden van aanbidding op de moslim. Middels het gebed bijvoorbeeld stelt de moslim zich in relatie met Allah... en daardoor ervaart hij een onbeschrijfelijke gemoedsrust... en verwijdering van al zijn lasten en hinder. En op zich is dit niet vreemd. Aangezien hij toenadering heeft gezocht tot de Almachtige... en de woorden van de Almachtige reciteert. Daarom zei de profeet Vrede Zij met hem... Tegen Bilal, als de tijd was aangebroken om het gebed te verrichten... naar biha ya Bilal. Oftewel, verlos ons van onze gemoedskwelling door het gebed in te luiden. En elke moslim zal dit beamen, zal dit bevestigen. Het gebed doet jouw gemoedskwelling verdwijnen. doet jouw problemen verdwijnen als sneeuw voor de zon. Laten wij een andere daad van aanbidding onder de loep nemen... Een zaket bijvoorbeeld, een zaket arme belasting, reinigt het hart van baatzucht en gierigheid en zet de persoon aan tot vrijgevigheid en het bieden van de helpende hand aan de armen en mensen in nood. En het vaste maakt de moslim bewuster van de gunsten van Allah en de hongersnood waaronder sommige mensen gebukt gaan. En de bedevaart die brengt de mensen bij elkaar uit verschillende werelddelen. Een andere reden waarom wij geloven dat de islam de enige waarheid is, is het feit dat al het goede te vinden is in de islam. De islam heeft ons al het goede opgedragen en heeft ons al het slechte verboden. De islam zet aan tot de meest sublieme gedragscodes en omgangsvormen, zoals eerlijkheid, het onderdrukken van woede, Bedaardheid, zachtaardigheid, bescheidenheid, schaamtegevoel, betrouwbaarheid, respect, genade, rechtvaardigheid, dapperheid, geduld, kuisheid, vergeving, dankbaarheid. Goede omgang met de ouders, in stand houden van de familiebetrekkingen, goede omgang met de buren, het verzorgen van de weeskinderen, barmhartigheid tegenover kleine kinderen, het eerbiedigen van de ouderen, glimlachen in het gezicht van anderen, bezoeken van zieke mensen, goede omgang met je vrouw, goede omgang met je man, enzovoort. En door al deze voorschriften op het gebied van gedrag na te leven, wenst de moslim het welbehagen van Allah te verkrijgen. En wanneer wij een blik werpen op al datgene wat de islam heeft verboden, dan kunnen wij zeggen dat door het verbieden van deze zaken, de islam zowel de individu, dus de enkeling, als de hele gemeenschap een grote dienst heeft bewezen. En hier volgen een aantal voorbeelden, ...dat opheldering hierover kan geven. De islam verbiedt in eerste instantie shirk, veel godendom... ...oftewel het aanbidden van een ander naast Allah subhanahu wa ta'ala. De islam verbiedt het zich begeven naar waarzeggers en tovenaars en hen geloven. De islam verbiedt het geloven in horoscopen... ...dus aan de hand van iemands sterrenbeeld, zogenaamd zijn lot, kunnen voorspellen... De islam verbiedt iedere vorm van bijgeloof die niet berust op godsdienst. De islam verbiedt het vervloeken van de tijd. Want Allah is degene die de tijd beheert en bepaalt. De islam verbiedt het. Om een kniebuiging te maken voor een ander dan Allah subhanahu wa ta'ala. De islam verbiedt het om met mensen te gaan zitten die het geloof bespotten. De islam verbiedt het om elkaar te vervloeken. De islam verbiedt het om je behoefte op straat te doen. En op deze wijze de mensen tot last te te zijn. De islam verbiedt het om na het wakker worden, met je handen in het serviesgerij, met eten of drinken te gaan, zonder deze eerst te wassen. De islam verbiedt het om zich meer te belasten dan normaal. Daarom is het ons bijvoorbeeld niet toegestaan om de hele nacht te bidden over het hele jaar te vasten. De islam verbiedt het om een oproep te doen in de moskee... naar kwijtgeraakte spullen. De islam verbiedt het om handel te drijven in de moskee. De islam verbiedt het om graven hoog te maken... erop te zitten, erop te lopen of een moskee erop te bouwen. De islam verbiedt het om tijdens het rouwen... om de dood van iemand zich schuldig te maken aan geschreeuw... open scheuren van de kleding en het trekken van de haren... De islam verbiedt het ontvangen en geven van de rente. De islam verbiedt iedere vorm van handelsovereenkomst... die berust op misleiding, bedrog... en waarbij een verkeerde voorstelling wordt opgewekt... zoals het verkopen van een zak aardappels... waarbij de bovenste laag aardappels van zeer goede kwaliteit is... en de onderste laag ontzettend slecht is. De islam verbiedt het om een aanbod te doen... op iets dat reeds gekocht is door een ander... De islam verbiedt het om weeskinderen in hun bezittingen te benadelen. De islam heeft een huwelijk dat slechts enige tijd durende is, dus niet blijvend, verboden. De islam heeft het verboden om gemeenschap te hebben met je vrouw in haar menstruatietijd. De islam heeft het verboden om de hand van iemand te gaan vragen als diegene... Reeds aan een ander is beloofd, de islam heeft het verboden om een vrouw te huwen zonder haar toestemming en haar betuiging van tevredenheid. De islam heeft het verboden voor een vrouw die op het punt staat om te scheiden, haar zwangerschap te verhullen, te verbergen. De islam heeft het verboden voor beide partners om hun bedgeheimen aan anderen door te vertellen. De islam heeft het verboden om de vrouw van een ander te begeren. De islam heeft het verboden voor een vader om de bruidsschat van zijn af te pakken. De islam heeft het verboden voor een vrouw om haar aantrekkelijkheden te tonen. De islam heeft het verboden om dode dieren te eten. De islam heeft het verboden om dieren te eten die zich voeden met viezigheden en onreinheden. De islam heeft het verboden om het ene dier te slachten terwijl de andere toekijkt. De islam heeft het verboden om dieren en vogels met klauwen, dus roofdieren en roofvogels... Te eten. De islam heeft het verboden om geld te verkwisten, te verspillen. De islam heeft het verboden voor een man om goud te dragen. De islam heeft het verboden voor de man om zijn kleren onder zijn enkels te dragen. De islam heeft het verboden om mensen zonder gegronde reden van iets te beschuldigen. De islam heeft het verboden om een vals getuigenis af te leggen. De islam heeft het verboden om achter iemands rug te praten. De islam heeft het verboden voor een ieder om zich schuldig te maken aan lasterpraat en roddelen. De islam heeft het verboden om elkaar te bespotten. De islam heeft het verboden om elkaar te discrimineren op basis van huidskleur, kom af, geldvermogen en maatschappelijke positie. De islam verbiedt het. Om te liegen. De islam verbiedt het om jezelf aan te prijzen. De islam heeft het verboden voor iedere twee om zachtjes met elkaar te praten in de aanwezigheid van een derde persoon. De islam heeft het verboden om kwaad te spreken over de overledenen. De islam heeft het verboden om alcohol te drinken. De islam heeft het verboden om aan een tafel te gaan zitten waar alcohol wordt geschonken. De islam heeft het verboden om op jouw buik te slapen. De islam heeft het verboden om nare dromen door te vertellen. De islam heeft het verboden om te moorden. De islam heeft het verboden om zelfmoord te plegen. De islam heeft het verboden om overspel te plegen. De islam heeft het verboden om de weltevredenheid van de mensen boven die van Allah te verkiezen. De islam verbiedt het om mensen te bespieden en te bespioneren. De islam verbiedt het om je hoogmoedig tegenover anderen op te stellen. De islam verbiedt het om iemand niet uit te betalen voor zijn verrichte werk. De islam verbiedt het om je belofte niet na te komen. De islam verbiedt het om een van de erfgenamen zijn recht op de erfenis te ontnemen. De islam verbiedt het om je buren slecht te behandelen. De islam verbiedt het om een van je kinderen boven de rest voor te trekken. En dit is slechts een deel van de vele geboden en verboden waarmee de islam is gekomen om blijheid over de mensheid uit te strekken en hen gelukkig te maken. Dus begrijpen jullie nu waarom de moslims geloven dat zij de enige waarheid in pacht hebben? Omdat geen andere overtuiging het hoofd kan bieden aan dit fantastische geloof van ons. Je hoeft slechts deze woorden van mij nog één keer door je hoofd te laten gaan... Om te beseffen dat dit de waarheid is. Geloof in de enige ware God Allah en wees gered.